Uur. Er is geen akkoord bereikt tussen de Eurogroep Euro en Griekenland. Dat zei de voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem, op een persconferentie. Helaas is er te weinig vooruitgang geboekt. Er is nog geen overeenkomst in zicht, zei Dijsselbloem. De bal ligt bij Griekenland, maar een akkoord is nog altijd mogelijk, aldus de minister. Het overleg over de Griekse schuldenkwestie in Luxemburg was vandaag binnen twee uur afgelopen.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 Onderzoekers zijn erin geslaagd een vaccin te maken dat in proefdieren effectief is tegen twee varianten van het AIDS-virus. Sinds 17 jaar werken onderzoekers van het Amsterdamse Academisch Medisch Centrum en de Cornell University in New York aan de ontwikkeling van een vaccin tegen HIV. De proeven zijn vooralsnog uitgevoerd in dierstudies. Volgens een onderzoeker betekenen deze resultaten dan ook niet... dat een vaccin voor mensen op korte termijn voorhanden is... maar er is volgens hem wel een belangrijke stap gezet... in de ontwikkeling van een werkzaam vaccin. De Amerikaanse president Obama heeft in een verklaring over de moordpartij... in Charleston een duidelijk verband gelegd met de vrije wapenverkoop. In andere eerste wereldlanden gebeurt dit niet. Niet op deze schaal, zei Obama...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 Ook af en toe zond het wordt 14 tot 17 graden. En zaterdag trekken de buien weg en dan wordt het zonniger. Dit was het. Zandwoord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. live Y. nu alternative FM.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 Ja, en die Meijer vandaag, ja dat is een, uh, een uh, oud collega. Ik zal even alternatief even van, maar vanavond even openen. Maar Wim Meijer is een oud collega bij Welcome Live. Ik heb hem uh, mede dankzij Mick kan mogen ontmoeten. En Wim uh, uh, ja, deelt uh, regelmatig het verhaal van de dag op mijn Facebookpagina. En vandaag was het lucratief fikkie steken. En ik denk, hé, hey, dat gaat over Jimi Hendrix. En Jimi Hendrix, uh, daar, uh, daar had hij wat over uh, gezegd. En uh, wil je dit nalezen, kan je dat altijd doen op de WM Photography Daily. Oftewel de, de WM Fotoblog van Wim Meijer. Daar staat het hele verhaal verder op te lezen. Maar vandaag is het precies 48 jaar geleden... dat Jimi Hendrix Experience zijn debuut op het Amerikaanse bodem uh, maakte... tijdens het Monterey Pop Festival in California. En wat hij daardoor nog meer deed... ...was dat hij gewoon een fender in de fik steekt. Nou, dat zie ik uh, Pito vanavond niet doen. Die heeft trouwens ook geen fender bij zich. Dus wat dat er gaat, uh, zal dat, al, uh, zal dat uh, wel uh, meevallen. Maar uh, ik vond hem uh, zo aardig uh, ingegeven... ...en dan uh, was dan niet dit nummer uh, All Along the Watchtower... ...want dat heeft uh, Hendrix ook nog maar weer eens eventjes uh, gecoverd op zijn manier... ...van niemand minder dan singer songwriter guru Bob Dylan... Um, want het ging natuurlijk om het uh, album wat hij uh, heeft uh, gemaakt. Uh, want het uh, was het eerste album wat het levenslicht uh, zag van uh, Jimi Hendrix. En dat was, uh, nou ja, dat album, dat, uh, dat, dat wordt genoemd in het stukje, maar ik ben het even kwijt. Uh, nee, het is het debuutalbum. Het staat hier gewoon, Are You experienced? En uh, dat was uh, zeg maar het begin van Jimi Hendrix, uh, dus een korte carrière. Want iedereen weet dat hij in 1970, ja, op een gegeven moment is overleden bij een overdosis aan drugs. En dat schijnt in de muziekwereld ook uh, nog wel eens voor te komen. Um, een van de dingen die, die hij uh, die, die deed... Uh, was dus uh, inderdaad een gitaar in de, in, de, in de hand steken. En dat, uh, dat deed hij dan uh, een paar keer. En zeker ook bij het begin... Van, het, uh, ...van zijn uh, debuut Are uh, Experience. Dus dat uh, was de reden waarom ik hem uh, draaide. Dus hij bracht me ook nog op het idee, ook die gekke wie mij. Maar goed, uh, bij deze dus uh, gedaan. Maar we hebben zodra uh, uh, drie dames... ...waarvan één uh, uh, ja, die eigenlijk uh, een beetje ook uh, de, de vooruitgeschoven pion is... ...dat is uh, Pitou. Uh, want die gaat uh, vanavond een aantal liedjes uh, laten horen. Hoe ben ik aan Pitu gekomen? Nou, dat is ook een heel leuk verhaal. Want dat had alles te maken met uh, Stephanie... Nee, niet met Stephanie June. Maar wel met X. Want uh, Marnix Dorenstein, die achter X schuil gaat... Die had in februari zijn EP-presentatie. En toen dacht ik, uh, toen uh, Pitu daar ook uh, speelde... Ik denk, dat is heel erg mooi om ook bij ons in de uitzending te hebben. En, dus uh, begon ik maar eens eventjes uh, met een wat mail wisselingen... en uiteindelijk is er uh, dit uitgekomen. En vanavond zal zij dus een aantal dingen van haar werk laten horen. Van haar uh, nou ja prille carrière, zou ik bijna willen zeggen. Dus uh, dat uh, vanavond. En als we het dan toch over eerst hebben... nou, dan heb ik hem ook maar klaarstaan ook. Want ja, uh, en ik zei al, hij heeft dat uh, plaatje gemaakt... dat nummer met Stephanie June. En dit is echt Oldschool Electro. Here's the circle with me. Dat uh, waren ze, de mannen van Sway. Ik uh, had uh, vorige week al uh, het uh, materiaal al enigszins uh, binnen, maar toen kwam ik er nog niet aan toe en nu uh, wel. Het is een van uh, de mensen die wij ooit uh, in de Grote Prijs van Nederland hebben ontmoet. En dat is Joost Dobber, die maakt deel uit van deze band. Is band uh, dus ja, uh, het, uh, het is een Harlemse band, dus ja, het is heel erg leuk als je uh, dan weer bedenkt dat uh, dat, dat uh, een, uh, een flink onderdeel is. En uh, inmiddels uh, is dat, uh, heeft dat uh, het levenslicht uh, gezien. Daarvoor hoorde je Stephanie June en X met uh, um, het nummer Circle With Me. En daar met X, daar heb jij wat mee uh, Pietoe, Goedenavond. Hallo. <laughs> ja, want, uh, want op een gegeven moment uh, was het uh, februari. Toen presenteerde Marnix zijn EP. Ja. En uh, daar zat jij ook in. Ja, dat klopt. Hoe ja. Ja, zat dat? Nou, um, Marnix uh, heeft ook op het conservatorium van Amsterdam gezeten. Ja. Uh, waar ik nu op zit. En uh, ik, ik had hem al eerder ontmoet. En op een gegeven moment heb ik hem wat van mijn nummers gestuurd. Omdat ik... We hadden het daar wel eens eerder over gehad. En ik was benieuwd. Wat, wat vind je ervan? En ja. Toen, uh, ik zat toen heel erg in een periode dat ik niet wist wat ik ermee moest. Ja. En uh, toen was hij eigenlijk degene die zei... Nou, doe het gewoon zoals je het hebt opgenomen met twee zangeressen. Ja. En kom dat uitproberen bij mijn EP-release. Dus... Uh, dus het was wel spannend eigenlijk ook. Zeker, ja. dat was ja. de eerste keer dat ik het uit ging proberen en dan al helemaal als je dat dan op zijn ep release mag doen. Ja, ja, ja. Dan ja, dan ja, ja. Zelf, want, uh, want er waren toch al, er staan daar ook, of er waren mensen aanwezig. Uh, bijvoorbeeld Jeruza, die was daar ook, uh, die liep daar ook rond en ja. die heeft uh, vorige week, uh, afgelopen vrijdag, haar, ook haar ep gereleased gere ja. gere in uh, Paradiso. Ja. Dus, dus ja, uh, dan. Uh, dus, ja, dus nee, zeker. Wel... Dat was een hele spannende. Maar ik bedoel, dat was ook wel de perfecte plek ja. om, uh, om heel hard voor te gaan werken. En er liep dan. nog iemand uh, rond van naam: Jed Rebel. Die was er ook. Oh, en ja. <laughs> ja, en ja, ja, het is, ja, en ik. Ja, ja, nou goed, maar goed. Uh, en ik natuurlijk. Want daar heb ik je natuurlijk. Uh, um, uh, daardoor uh, ben ik ook uh, in aanraking yeah. uh, met, je, met je muziek gekomen. Wat, wat mij van die avond. Uh, wat ik me toen nog kan herinneren van die avond. Is dat er ook heel veel samenzang was. Ja. Uh, en, heb jij je liedjes zo geschreven... dat het juist voor de samenzang uh, ja, is? Ja, zeker. Dat is, dat, is echt, um, dat, dat is er bij het begin aan al bij. Hmm. Ik heb zelf vijf jaar in een klassiek kinderkor gezongen... van mijn tiende tot mijn vijftiende. Ja. Ik denk dat dat toch zijn weg uh, heeft gevonden naar, ja. naar nu. Ja. Dus, uh, dus je bent al een lange tijd ook uh, bezig? Ja. ja. Nou, we gaan het uh, vanavond uh, uh, beleven. Uh, je bent niet alleen... Nee, klopt. Ik heb uh, Louise Linskoff en Roos Meijer bij. Maar me. Louise Linskoff zingt de eerste nummers mee en Roos Meijer komt er later bij. Die komt er later bij? Zit nu nog in de trein zelf. Oh, die zit nog in de, <laughs> de trein, oh, dat wordt nog spannend in ieder geval. Uh, maar uh, zij, is, uh, zij komt uh, zo direct yeah. ook met rokende gimpies binnenzet. Ja, en ja. meteen uh, oh, in wordt, de steiger. Dat wordt nog wel heel erg uh, spannend in ieder geval. Maar goed, uh, we hebben natuurlijk onze joker, hadden we vanavond ook ingezet. gezet. Uh, hij uh, heeft er keurig netjes de boel opgebouwd. En uh, Marcus, uh, dank je wel ook dat je even als taxichauffeur wilde spelen. <laughs> dat uh, dat, dat geld altijd we weer een slog in een borrel. Uh, maar goed, uh, ja, ja, Marcus, wat wou, jij, uh, wat wou je er nog bij zeggen? Ja, wel als toeristisch taxichauffeur. Hè? Uh, toeristisch, we ja, hebben een hele klein... tour gegeven. Is het zo? We, ja. we, we hebben de hele kust gezien. Oh! Ja, <laughs> ja voor je uh, weet ben je heel zond verzond. Uh, ja. uh, we waren er zelf wel weg omleggingen dan? Uh, nee, maar ze waren gewoon geïnteresseerd in, in, in het strand. Ik hoor perens, hier hierachter ligt toch het strand. Uh, ik, oh, dus hier gelijk. Nou, laten we dan dus, een dus langs, het oude, oude, langs de oude watertoren, jouw oh, oude plek. Oh, oude ja, dat is. Nou, daar hebben wij ooit, ja, daar zijn we als CFM het. ooit begonnen. Ja. Dus, uh, en daarna zijn we ooit nog eens een keer ergens in het uh, dorp terechtgekomen. Maar dat was een wat minder uh, goed uh, succes. Dus. En daarom zijn, zijn we nu hier. Dus dan uh, weet je ook een beetje in het kort onze geschiedenis. Ja. Nou, we gaan, we gaan het straks uh, horen wat je allemaal uh, gaat, uh, gaat doen. Ja. Met, eerst met Louise en daarna met Roos. Yes. Oké. Okay. Uh, dat was de introductie van Pitu. Vanavond uh, bij ons live in de studio. Uh, Nederlandstalige muziek hebben we ook. En uh, zij zat in een kooi opgesloten voor... Lock me up, free a girl. Dat, uh, was, uh, dat deed ze samen trouwens met een uh, goede collega van mij weer. Omdat ik uh, uh, werkzaam ben als freelancer bij de VVV met Lana Lemmers. En zij heet Aina en ze heeft ook een uh, liedje geschreven. Ze heeft meegedaan aan en Daar heeft ze geloof ik ook uh, de, de hele zooi gewonnen. En dit is haar eerste single en dat heet Tip vanavond. Wijzer ziet ze snel. Kan ik hopelijk de tijd nog volgen of moet ik haasten naar huis? Is het iets waardoor ik niet mag? Alsof mijn benen niet meer willen, de kracht niet. Uit Aina was dat en achter Aina gaat Jantien Volgers schuil. En zij is uh, een van de mensen die uh, dus uh, meedeed. En dat is alweer twee weken terug, bijna twee weken terug. Uh, bij de actie Lock Me Up Free Girl. En dat heet uh, zoals uh, gezegd. Uh, samen met een, uh, met een collega, omdat ik ook meerdere petten op heb in dit dorp. Ik ben ook uh, gids van het dorp voor de VVV. En dat uh, deed ze samen dus met uh, VVV-directeur Lana Lemmers. Ze zaten in bed, nog tussen zat uh, daar zat iemand anders in. En uh, na twaalf uur mochten ze er dan weer uit. Dus dat uh, is een beetje de actie uh, van het verhaal. Het schijnt ook uh, elk jaar weer uh, terug te komen. En dat uh, is natuurlijk ook voor een goed doel. Uh, inmiddels hebben Pitu en Louise um, ja, zich opgesteld achter de microfoons. Ben ik nieuwsgierig of het allemaal uh, functioneert? Zeg eens wat. Ja, wacht even hoor, want. Eh, uh, uh, Marcus, ik. Uh, paniek. <laughs> paniek, Marcus, uh, paniek. Want ik. Uh, ik, uh, ik, ik, ik, moet iets, ik moet een knopje hebben en ik. Uh, en ik heb. Uh, het, het is. Uh, heb jij. Heb jij een ander kabeltje? Ja, nou, zie je. Nou, weet je wat ik uh, ga doen? Dan gaan we eerst nog even wat, wat doen. Want voordat, uh, voordat het zo ver is, uh, ja, dan, uh, dan is daar ook alweer wat tijd overheen. Um, dat is Merry-Go-Rounds. Gaan we binnenkort uh, hopelijk ook wat meer van horen hier bij Alternative FM. En dit is Do You Wanna Be Mine? The question he had asked before, in a slightly faster tempo than the no one. Three days before Dat waren ze dus. Uh, merry go round. Uh, en dat vond ik ook wel weer, uh, weer grappig. Uh, want uh, ja, we hebben eventjes, eventjes een gobbeltje omgeruild. Want uh, dat, dat was, wel, uh, was wel nodig. En uh, wat vertelt uh, Piet mij nou net? Komt deze band niet uit Amsterdam? En inderdaad, ze komen uit Amsterdam. En het schijnt ook nog bekender van jou te zijn. Ja, Mary Go Round. Ja? Ja, oh, ja, hij doet het, hij doet het uh, helemaal goed. Dus ja. dit kunnen we heel kort via de zangmicrofoon doen. Dus dat maakt dat niet zo uit. Maar uh, waar keer ze van? Ja, via, via uh, Jong in Amsterdam. Uh, ja? <laughs> dat kent elkaar allemaal wel een beetje, en zeker ja. als je dan ook nog muziek maakt. Uh, ze, ja, want zij maken indie rock. Ja. En jij doet ook muziek. Dus uh, wat helemaal goed. Um, ik uh, ga jou vragen, welke twee nummers uh, ga, je, ga jij samen met uh, Louise laten horen? Ik begin met Decay samen met Louise en dan doe ik in mijn eentje nog Hellhouse. Oké, okay. laat maar horen. You see. Ja, dat, uh, dat was eigenlijk weer dat, dat ingetogen wat ik ook op die avond in Splendor heb uh, meegemaakt. Uh, want dit nummer heb je ook gespeeld, ja, klopt. Daar, uh, daarbij uh, in Splendor zelf, die avond. Maar dat, was dat toen niet met twee andere zangeressen? Ja, klopt. Dat was, ook dat, hè? Uh, ja, dat was heel snel uh, improviseren. Improviseren, ja. ja. <laughs> Is dat dan ook een beetje het allerleukste van muziek? Toch ook een beetje, klein beetje improviseren? Ja, nou ja, dan, ja, dat moet vaak wel. Want ja. Het is allemaal zo onvoorspelbaar. Je weet niet wat het, wat het gaat doen en hoe het gaat vallen. Bij ja. iedereen, elk publiek is weer anders ook. Dus dan moet je altijd een beetje op in proberen ja. te gaan. Ja. Je tweede nummer? Ja, Helhaus. To ask you to keep the bad dreams away. That's where I would really like to be. To a fears that fill me up, force out of thoughts to leave. And there was a mask, he is hunting me down. Night I'll cry as I hide in an old shed. I hear the wooden floor it's weird The house is full of bees, they tear my flesh apart. In ieder geval het eerste blok van, uh, van twee. Uh, even nog over dit uh, laatste liedje. Uh, wanneer heb je dat geschreven? Uh, nu twee jaar terug, denk ik. Zo'n okay. dus tijd overheen. Gegaan. Dus het, uh, en, uh, en dan blijft het even liggen, en dan trek je het van de plank af en denk je van nou ga toch uh, weer op een andere manier uh, benaderen? Of? Nee, nou, het is meer, in mijn geval is het gewoon dat ik twee jaar lang nooit mijn nummers. In het ah. openbaar gespeeld. Op oh, die dus manier. Ja? Okay. Ze komen nu pas naar buiten. Nou, ja. nou, dat is wel helemaal goed. Dankjewel even voor, voor dit uh, moment. We hebben even kunnen luisteren en kunnen genieten van, uh, van Pitu. En natuurlijk ook uh, Louise, want uh, op het eerste nummer was zij uh, al uh, te horen. Nu tijd voor een uh, single die uh, de heren uh, van Stilweef uh, mij hebben toegestonden. En uh, inderdaad, hij is weer electro en ook weer heel erg leuk. Here is From Here. Afgelopen zaterdag was Bekerstein Pop. Daar speelde deze band, My Baby. En Marcus van Dam had alle mogelijke moeite om Kato van Dijk te pakken te krijgen. Trouwens, ook een van de bezoekers van de EP-presentatie van Marnix. Dus, maar ja. goed, maar zij was er ook. En Marcus, jij hebt een, een, een story. Vertel hem ja. in het kort. Wat, wat is er gebeurd om Kato van Dijk te pakken te krijgen? Nou, dat is gewoon niet gelukt, hè? <laughs> wat, wat, wat, wat, hoe, hoe heb je het geprobeerd? wat is misschien nog beetje. Nou, Moet ik wel zeggen gedaan. dat ik er niet heel veel tijd in gestoken heb nee? om, om jou teleur te stellen. Want, uh... Oh, dat zeg je ja. me nu. <laughs> sorry, sorry. Ja, ja dat maakt niet uit. Nee, ik was er natuurlijk foto's aan het maken en de ja. meeste bands die hangen dan wel een beetje rond het backstage terrein, maar ik heb haar voor het optreden na het optreden niet gezien. Het was uh, even katou op het podium en even achter het podium en toen was het uh, Foetus uh, katoe. Ja. Oké. Okay. In tegenstelling tot onze Ieren die uh, ah, uh, vorige week zijn geweest. Ja, die waren er ook, want ja, die maakten natuurlijk ook het bruggetje toe. Die hadden ook het laatste beetje zon van die avond, ja. of van die middag. Oh. Ja, Na nou, hun werd het echt bewolkt en was het weg, en dat had je niet verwacht van Ieren. Nee. Die zijn gewend om in de regen te spelen. Ja, uh, maar goed, uh, hoe was dat eigenlijk? Het was uh, geweldig optreden, het is ja. wel uh, wat anders zo op een Maar toen uh, stond er uh, volgens mij een hele volle bandzetting, uh, ja. denk ik. Ja, met ook uh, keyboard erbij. En een, uh, klinkt een trompetist. Toch, klinkt het toch iets anders, denk je? Ja, een drummer en trompetist. Nou, nou, ik, ik, heb, ja. uh, ik heb twee uh, dingen aan me voorbij laten gaan. Het was de uitnodiging om uh, zowel uh, in uh, de Pius in Volendam uh, te zijn... als in de kleine zaal van uh, Paradiso. Uh, die kleine zaal van Paradiso had te maken met uh, de EP van uh, Jerusa... die gepresenteerd werd. Er werd nog maar, naar je gevraagd om bekenstein hoor. Is dat dat zo? Ja, volgende keer gewoon komen. Oeh. Nou, dan uh, weet ik in ieder geval dat ik uh, de volgende keer uh, toch maar eens even op Bekenstein moet zijn. Uh, wie, wie niet op Bekenstein komt, maar wel naar deze studio, is uh, Vierman uh, Sterk, is deze dominee. En hij heet Jan van Piekeren. En hij houdt regelmatig zondagsdienst. Hij is zijn lofzang over zijn eigen straat. Hij is de voorstraat. De het van de zon verliest. De voorstraat zonder haan ontwaakt.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 Het van de maan verliest. De Voorstraat voor de nacht ontwaakt. Ja, en dat was de Voorstraat, waar ook een documentaire over gemaakt is door de VPRO. En daarin laten Utrechters uh, zien hoe die straat uh, eruit ziet. En Jan van Pieker is één van de bewoners. En het gaat uh, goed uh, met uh, het viertal: Jan van Pieker, Jan Fransen, Lars Hurks en Hans Boosman. Zo goed zelfs dat ze in september hier bij ons uh, te gaan uh, doen uh, in een akoestische setting, dat wel. En uh, afgelopen zaterdag waren ze ook nog te zien bij het Straatmuzikantenfestival in uh, Lelystad. En daar was ik even een dagje mee in de war, want ik dacht dat het zondag was. En toen was ik uh, de dienst vergeten van uh, Dominé van piekeren. Tot aan het nieuws! Deze van Paul, Vine en Bayt. Tot aan het nieuws dus van 9 uur. Let's go. Let's go. Eerst het NOS